Vanmiddag verder met zijn gesprekken met kandidaat bewindslieden. Hij ontvangt achtereenvolgens volgens Hans Hille, die minister van Defensie wordt... ...Uri Rosenthal, de boogminister van Buitenlandse Zaken... ...en Ben Knapen, die op datzelfde departement staatssecretaris wordt. Rutte kiest vooral voor ervaring met veel oudgedienden, Zoals het naar uitziet, telt de ministersploeg drie vrouwen... ...en dat is een kwart van het totaal. Op een veerboot in de Oostzee is na een explosie brand uitgebroken... Het schip, de Lisco Gloria, was met 236 passagiers onderweg van Duitsland naar Litouwen. Twee gewonden zijn met helikopters naar een ziekenhuis gebracht, de rest van de opvarende is opgepikt door een andere veerboot. De explosie was rond middernacht. De oorzaak is onbekend, het vuur is nog niet geblust. In Hongarije is een dorp geëvacueerd, nabij het reservoir waar een grote stoomgiftig slip uit is gestroomd. De dam van het reservoir is verder verzwakt, waardoor de angst groeit dat een nieuwe breuk ontstaat, meldt het Hongaarse persbureau MTI. Maandag brak de dam waardoor een enorme stroomvervuild slip verscheidende dorpen heeft overspoeld. Daarbij zijn zeker zeven mensen omgekomen en het heeft geleid tot een ecologische catastrofe. De Arabische landen geven de Verenigde Staten een maand de tijd om het vredesproces in het Midden-Oosten te redden. Ze willen dat de VS Israël ertoe beweegt opnieuw een bouwstop in te stellen voor de bezette gebieden. Twee weken geleden liep de vorige bouwstop af en sindsdien ligt het vredesproces met de Palestijnen stil. Kerkmuzikus Willem Vogel is overleden. De voormalige organist en kantor van de Oude Kerk in Amsterdam wordt gezien als nestor van de Nederlandse kerkmuziek. Hij componeerde veel liederen en motetten. Veel van zijn muziek is terug te vinden in het liedboek voor de kerken. Tot 1996 was Vogel als kantor aan de Oude Kerk verbonden en tot 2002 was hij daar ook organist. Willem Vogel is 90 jaar geworden. Dan het weer, eerst nog wat nevel en laaghangende bewolking. Verder een zonnige dag met temperaturen van 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, zo kan je links en rechts.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 Jacks, like raindrops. Hoe is het eigenlijk met het weer, weer vandaag? Zon, een stralende dag. Temperatuur rond de 18 graden. Iets frisser. En volop zonnig. Dat zijn een beetje de one-liners. Oké. Okay. Nou ja. Nou, het wordt goed. een lekkere dag vandaag, gewoon. Wordt een fijne dag. Gisteren was het natuurlijk een beetje grijs. Gisteren liep ik door de Efteling heen. Hoe is dat afzien zeg? Nou. De ene wilde attractie en de andere wilde attractie. WC. Nou, WC. Ja, inderdaad. En uiteindelijk heb ik nog even in een bootje gedopperd, even een krantje gelezen. Ik word ook ouder, zeg. Hou eens op met al die wilde dingen. Ja, nou ja, dan gaan we gewoon lekker in de vaten maar gaan. Dan kan je heel zachtjes met een bootje kan je er doorheen glijden. Ja, dat maar ja, over kut. die bootjes gesproken. Dat was In Disneyland was er een schoonmaker. Ja. Die was de attractie It's a Small World Was hij aan het schoonmaken. Nou, o, die ken je nou, die ken jij natuurlijk ook, dat ben je niet geweest. It's a Small World. It's a Small World, world after all. Oh, ja, Weet je wel, ja. zo. zo. Uh, maar die man die we. De, de attractie was, was uitgezet en toen was hij bezig. En toen ging per ongeluk. ging hij weer aan. Oh. En toen is hij dus eigenlijk. Uh, onder zo'n bootje geraakt. En ja. hij is zwaargewond afgevoerd per helikopter naar het ziekenhuis. En daar is hij dus overleden. 53 jaar. Show. En daar uh, nou, volgde de politie. Uh, zeiden dus ze van ja. ze wisten niet hoe het kwam met het bootje. Maar uh, ja, de attractie blijft nu voorlopig gesloten, zolang het politieonderzoek loopt. Misschien is het wel moord, dat iemand denkt van, ha, die... Uh, dat zie je altijd in de films, ja. Ja, die Ron, dat heet Ron Niede, of zo, Nie, die, die, die is daar bezig. En ik kijk, heb eigenlijk een persheklaan van, hup, ik druk hem even voor je het weet even wel aangezet, weet je wel. Ja, ik ben <laughs> toch niet verschrikkelijk, wat zou er Wat nou, gebeurt er dan? Gaat <laughs> ja, dan als hij dan door de onderricht. helft of zo? Of uh, wat zou er gebeuren? Ja, nou, ja als, uh, maar ja, die er man is wel dood. Er zijn zo gemaakt, dus dat moet er altijd weer lijken. Ja. Maar ik was er gisteren ook... En wat, wat een geweld is dat, vooral die vliegende Hollander. Ach, ben je ja, er, wat ben je er in geweest ook? Niet? Nee, ik ben er niet in geweest. Het nee, ik ik... durft niet, hè? Waarschijnlijk zijn mijn hersenen kleiner dan mijn hoofd. Dus wat er gebeurt in zo'n attractie... gaan de hersenen tegen mijn bovenkant van mijn... Hersenpan aan. En daar ben ik echt urenlang uur lang gewoon beroerd van. Oh ja, dus ja, ik dat moet dat eigenlijk is, wat ja. meer van die visoliepillen. om even die hersenpan weer op die hersenen op te laten zwellen. Maar ja, Vater Morgan had wel gelukt, denk had ik Want Dan geest. ga je gewoon heel langzaam ga je op zo'n ja, bootje Heel ga je er doorheen. langzaam. En ook had ook niet in geweest? carnaval. Nee, joh, er zijn ja, het is, is zo attracties, schattig hè? voor die kinderen. Dat die is jongen... net iets als small world, maar dan met, uh, met poppen met grote ogen. Ja, maar die, die jonge kinderen renden gewoon van de ene wilde attractie naar de andere wilde attractie. En poppen, maar wachten bij de uitgang. Ik vind je gek dat die kinderen tegenwoordig zo agressief worden. Ze gaan niet eens meer in zo'n rustig bootje. Nee, daar willen ze niet in. Dat kunnen ze later wel en, doen. En het Sprookjesbos ook niet? Dus ja, ze uh... hebben we even doorheen gelopen. Okay. Even doorheen gerend. Ah, heb ik op school gehad. Dat ken ik wel. Ja, ja ah, jij, jij was vlak bij één gehuizen. Dat hebben ze al lang ja, gezien. Nou, ja, dat is allemaal lang al bekend natuurlijk. Uh, ja, nou, tweede gedeelte in de radio. We gaan maar fijn dat u het nog toe zal even aanstaan. Ja, dan zal we weer afwachten of, dat, uh, of je dat vol kan houden, natuurlijk. Hè? Of je het doet. <laughs> of je het doet. Nou, als je het niet doet. We hebben hele goede elektronica winkels hier in uh, Zandvoort. Ga er even heen. Ja. Staat er staat nog steeds die nipkoff televisie in de, in de etalage. Misschien, ik weet niet. Maar ik heb niet zo van goh vandaag. Ik ga nog eens kijken of hij er nog staat. Nee, dat heb ik niet. Alleen, ik, heb, ik was toch niet nieuwsgierig hoe het nou werkt, die Nipkoff-schijftelevisie. televisie. En? Het is een heel klein beeldje waar je naar kijkt, het is echt voor mij nou, ik wil niet zeggen dat het net zo klein is als postzegel, maar het is voor mij 10 centimeter bij 8 centimeter en dan zie je iets bewegen, maar het is zo minimaal, het is een televisie uit 19... Het was het? 1935 20, of zo? Ja, echt, heel, heel lang 35 geleden. 35 voor 38 of zo Ja, ja. ja. echt heel ongelooflijk, heel uh, boeiend om dat toch nog eens een keer uh, te zien Nou, straks nog meer wetenswaardigheden, ik zit even te kijken naar de regie wat we gaan doen, jawel, ik zie het alweer Vader Yeah, de nieuwe single die is gaaf man, die is echt ke kijk gaaf joh! Renegades! Op plaat. Nee, dat is een lange outro. Oh man, wacht even. Ja, ik ben echt een cultuurbabaar. Voor mij is die uh, bezuiniging 200 miljoen uh, vind het op de plek. Alle <laughs> cultuur, Blau, klaar zeg. Oh, band of Horses heet het, zo is de, uh, deze band. En dit was het uh, geinige Hitchingeltje Factory. Ze spelen ja. trouwens over een tijdje in Nederland. Als je nog kaarten wil kopen, moet je even kijken op... Uh, op uh, Band of Horses. Ja, jij liet ze ook inderdaad uh, nu even galopperen. wat het laatste stukje. Ja. Ja. Nou, ja, dan moet ze even vrij kunnen rennen. Wel ja. <laughs> even uh, los laten lopen. Um, ja, nee. Toebak leeft. Welkom bij dit radioprogramma. En het schijnt nog niet zo goed te gaan met uh, de huizenmarkt. hoorde ik gisteren uh, op nee. de televisie. En uh, nou, daar moeten we misschien toch wat aandacht voor vragen. Nou, ik moet ook zeggen, ik heb nu uh, ik heb het Haarms dan altijd zaterdags. Om jullie luisteraars volledig op de hoogte te houden. Ja. van alles wat speelt in en om ons mooie dorp. En daar zitten nu een enorme tern in. Met, er is het vandaag Opa Huizen route. Opa Huizen? Ja. Alleen maar Opa Huizen. Ja, dus overal kun je gewoon naar binnen zo wat, waar een bord staat. En uh, ik zou zeggen, van, maak er gewoon. Kijk, morgen is dan uh, de officiële rondje dorp. Maar maak nu uh, een huisrondje rondje dorp. En volgens mij kan je net zo lam worden. Ja. Toch? En ze bieden wel heel veel aan. Ja, ze bieden enorm veel aan. Appeltaart, ik word gek voor die appeltaart ook al. Ja, maar in zijn staan er ook een aantal. En uh, het is natuurlijk altijd wel eens leuk om gewoon eens te kijken. Want ik zie ook een fletje en denk van wat? Dat valt best mee. En denk ik denk van nou, ik kan vanmiddag natuurlijk best wel een kijkje nemen. Maar het is ook zo leuk van oh die flat is hoog, ik ga even van het uitzicht genieten. Ja. <laughs> het is gewoon net zo Wil je het leuk. Wilt u de rest nog zien? Nee, dat maakt niet uit. Toen nee hoor, het uitzicht hè? was leuk en uh, dat was een lekkere koffie. Nou, bedankt hè. Mag ik die stoel even voor dat raam neerzetten? Ja, even kijken hoe we het dan, uh, ja, even uitrusten. Ja, maar wat wel, erbij. het leuke is wel, dat dus je komt bij die huizen binnen. En dat vond ik vorige week ook zo leuk. Want had je dus het kunstkrachtweekend. En dus dat je de atelierroute had. En ik ben dus in diverse huizen geweest. Maar wat is dat enig. Ik vind het echt heel leuk om binnen te kijken bij mensen. Ja, ik heb het ook, als ik uh, afgelopen week moest ik een paar stoelen afleveren in Amsterdam. En dan in het centrum op een of andere, de Herengracht of zo geloof ik was dat. En die had daar echt een leuk appartement helemaal opgeknapt. En dan zit je daar zeg maar gewoon op een stoel voor het raam. Kijk je over die grachten heen. Leuk, Met hè? Met al die lampjes en lichtjes en die bootjes. Echt zweervol. kan je auto van geen kant kwijt natuurlijk. Je moet echt nee. weer terug op de fiets. Maar die had weinig ruimte in het appartement. Die had weer een bedstede laten maken. Oh, wat leuk. Een bedstede in de woonkamer, zeg maar. En je uh, moet wat? Ja, het was een twee-kamer-appartementje of zo. Ja, zo, daar leek het wel een beetje op. Nou, ja. als we het toch al huizen hebben, de woning waar van de Jitske H uit het Friese Nijbeets staat vanaf maandag te koop. Wie is deze vrouw? Nou, ja, vertel. daar zijn die babylijtjes op zondag oh, gevonden. Wil je daar wonen? Dat is de vraag. De verwachte koopprijs is minimaal eh, 117.500 euro. De eerste huurders van eh, de woningbouwvereniging eh, Eik, eh, Leikijn krijgen deze week eh, de eerste eh, kans om het bod te doen. Hoe heet die woningbouwer? Leikijn? Leikijn. Ik vind het wel weer heel toepasselijk. No. Like, het, is het woord lijk zit er toch in. Lijk, ja, kijk, like. Lie, nou, ik spreek het dus sorry verkeerd. Sorry, Marigol, 117.500 euro voor een woning in het uh, Friese Nijbeets. Ja, maar volgens mij, ik heb toch het idee dat de, de, de, de energie van die... Babytjes daar nog hangt ofzo. En dan krijg je van die hele enge dromen s'nachts. Daar ja, kan je volgens mij best wel veel mensen voor langs laten nee. sturen. Ja, je had toen toch ook zo veel zo van The Mansion. Die was toen ook van uh, dat mensen allemaal in een huis gingen kijken over slapeloosheid. En dat daar allemaal kleine kinder, kindertjes in de haard en zo zaten. En het was een heel eng. En, enge film. Ja, ik krijg altijd een beetje rillingen en Dan van. denk van, nou, dan ga je, ik. Ik zou het niet doen. Ik, zou ik, niet ik doen. heb nog een woning in de aanbieding. De woning van Zander V, de moordenaar van de. Uh, Dortse uh, oh ja. meisje Mili Boelen is verkocht. Het huis aan de Schuilenburg in Sterreburg... heeft slechts uh, een halve maand te koop gestaan. En de verkoopprijs... Uh, wil, daar wil ik niets over zeggen. De vraagprijs was 165.000 euro. Nou, valt mee. En uh, dat is enkele 10.000 euro's minder... dan voor, voor de vergelijkbare woning daar in de buurt. Ja, dus, maar ja. Uh, het is met recht, hè. Wat een gek ervoor geeft, hou je sowieso. Maar als ja. er een smet op zit... Dan raak ik het bijna de straat de en niet kwijt, denk ik dan wel weer. Ja, ik denk je, je, je denkt er wel goed over. Nou, het is wel beter van tevoren om te weten wat er nou precies gehuisd heeft... in plaats van dat je achteraf nog allerlei kwalen krijgt. Ja. beetje je met je linkerbeen gaan trekken of zo. Ik weet niet, dus, uh, nou ja, sterkte van mensen die er gaan wonen. Ja, ja. En, maar hoe gaan de, de, de buurt daarop reageren ook? Dat is ook zoiets. Mensen die in zo'n huis gaan wonen, ja, die gaan het wel zeggen. Ja. Want die, die kunnen het niet laten van, nou, uh, ja. hoor je nog iets nachts of merk je nog iets... Of, uh, er zit nog bloed aan de muren dat in het donker oplicht of zo, weet je. Oh, van het spul wat ze opgespoten <laughs> bij CSI. Bijvoorbeeld, ja. Dat je s'nachts ligt en je denkt, ah! is <laughs> spannend, toch? Ja. ja nou, nou ik, ik, ik, ben, ik vind het ook heel prettig. Ik, ik woon in een huis wat nieuw was. Ja. Dat je ook weet dat er geen andere foute energieën zitten. Ja. Oh, het was inderdaad tegen ja. mij ook laatst gezegd van je kan je huis reinigen met salie. Dan moet je... Het zijn een soort kruiden of zo, en die moet je uh, aanbakken. Ja. Ja, je moet, moet ze even, en dat soort wier ook zo door het huis heen gaan. En dan gaan de negatieve energieën gaan weg. Ik, ik zou het toch heel uh, erg eng vinden trouwens, denk ik hoor. En niet te krijgen hier het dorp, hè? Nee. Christelijk dorp, je geloof in dat soort dingen niet natuurlijk. Nee, ja, die zijn te luchtig. Moet je andere gemeente ophalen. <laughs> Wij spelen even een mopje op de gitaar. Nee, dit wil ik Ik zit net te denken: wat wilde ik ook alweer? De keuze. Jolande, keuze doen we zo, ja. Oké. Goed, okay. naar het uh, nieuws over Zandvoort en de regio. Eerst hebben we hier nog even een andere gitaartje namen, dames en heren. Ja, uit België, want daar komt ook wel goede muziek. when color fades, let's go! Ja, voor Woodface, je uit België, is eigenlijk van Gert van Armin. Nee, Gert van Case Choice, die een solo uh, plaat had gemaakt. alweer, Voor mij, drie jaar oud of zo. Het is echt best wel oud. En het heet Call to Fate. Uh, ja, Reed, Ja, Reed, had ik al gezegd. Nee, De, de lijstje is helemaal afgewerkt. En dan gaan we nu een ander lijstje afwerken. Het is namelijk half tien, namens Half tien. Nou, precies zijn 1 minuut over half tien. Dus zet je klok even gelijk. En hou er even rekening mee. Als je hoger dan 33 centimeter woont, dan gaat jouw tijd sneller. Dus daar moet je daar moet wel rekening mee houden. Want uh, na 9 jaar uh, loopt je klok dan uh, 8,0. Nee, 0,8. Oh, nee, iets, iets was het 100ste. Seconde sneller in de negen jaar. Zoiets was dat. In negen jaar? Ja. Oh, dat, dat is toch te verwaarlozen? Nou, nee, die moeten toch rekening mee houden. Dat geeft toch een gevoel dat je snel aan je eind bent. Nou, uh, tijd uh, om even wat berichtgeving te doen. Uit, Uit Zandvoort. Zandvoort. Ah, Jawel. Nou, afgelopen uh, dinsdag is rond half zeven s'avonds een 63-jarige vrouwelijke fietser geraakt. Na een aanrijding met een auto op de kruising tussen de Gerkenstraat en de Tolweg. Een automobilist zag de overzekende fietser over het hoofd, waarna de aanrijding ontstond. En het uh, vond ondervond wel enige hinder van het ongeval. De vrouw is door een ambulance met een pijnlijk been en hoofd naar het ziekenhuis vervoerd. Hm, nou, ja, Dat priest. zijn uh, te dingen. Een uh, groot uh, deel van de opbrengst van de sponsorloterij van, uh, uh, van de Duinroos School... is vorige week overhandigd aan de direct directie van Stichting Kliniek Clowns. De sponsorloop was al... Uh, in het vorige schooljaar gehouden, maar door allerlei omstandigheden hadden de leerlingen het geld niet eerder kunnen overhandigen. Dus vrijdag was het eindelijk zover. He, bijna alle leerlingen en het personeel hadden zich minimaal ver ver ver vermomd gesmikt met een rode neus. En daar wachten ze op de Clinique Clowns. En die kwamen niet. Ze kwamen niet. Ze kwamen niet. Ze hadden een druk ja. bezette agenda. Ze moesten <laughs> ergens anders kindjes aan het lachen brengen. En uiteindelijk kwam de directie van Clinic Clowns uh, hoogspullen. En kwamen ze het uh, geld wel ophalen. Maar Clowns bleven achterwege. Die moesten ergens anders aan het bed staan. En de opbrengst was uh, toch niet minder dan 750 euro. 750 euro? 750 euro. Wat okay. de Duinroos School heeft overgemaakt naar de rekening van de Clinic Clowns. Nou, dat is uh, niet verkeerd. Zou ik zo zeggen? Er komt weer een nieuwe bar battle in Zandvoort. En uh, je kunt je opgeven. Oh ja, ik zag de poster. Wat een stoere poster, zeg? Ja, ja het is zo leuk op die ene manier van de Klikspan ook. Die heeft dus uh, zelf ook wel uh, gefigureerd voor uh, Laurel en Hardy. Ook oh, de Lord uh, in the Rings, maar, maar dat is weer iets anders. Hij is van Laurel en Hardy. Oh ja. Maar uh, ja, je kan je weer opgeven. En uh, als je een team uh, bij elkaar kan stellen van vijf personen. En uh, het maakt niet uit wat de band is. En uh, je gaat dan een avond ga je dus keihard werken voor een goed doel. En uh, je maakt een feestje. Je kan dan een prijs winnen omdat je dus het de leukste, de leukste feestje hebt. Maar het gaat ook de, de meeste omzetten, de meest ludieke acties, et cetera. Dus ik zou zeggen, geef je gewoon op en ga dat doen. Wij hebben het vorig jaar zelf gedaan. Het was erg leuk. Maar ik moet zeggen, ik heb zo hard gewerkt. van uh, Ik ga dit jaar ga ik uitrusten. Dat geef ik helemaal eerlijk toe. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou. Verder was het een lange de gemeenteraadsvergadering afgelopen dinsdag opnieuw werd bij het agendapunt over de ontwikkelingsstrategie middenboulevard en de nota herontwikkeling en werving. De discussie van de commissievergadering volledig gevoerd. De agendapunt duurde maar liefst twee uur. Ja. Sorry luisteraars. Dat soort dingen gebeuren ook. Ja, precies. Twee uur. Ja, nou ja, het houdt je wel lekker bezig in ieder geval. Ja, nou, we ja. hebben een goed voorbeeld aan de regering. Die heeft er al lang over gedaan, dus... Ja. Dan is dat helemaal in de trend. De strandtenten in beginnen inderdaad af te breken inmiddels al, allemaal. Dus ja. uh, Omdat het gewoon hoog uh, tijd is dat de, de, de winter komt eraan. En blijkbaar hebben ze wel een goede zomer gehad. Wat uh, is de opbrengst? Wordt dat nog bekendgemaakt? Want IKEA heeft het tenslotte ook gedaan en die hoefden het ook niet te doen. Van de strandtenten? Ja. Dat weet ik niet. Maar, dat, maar wat dat ik wel heel wel. verrassend vind is inderdaad... Het lijkt mij ook best wel wat hoor. Van, uh, dat je dan daarna... De tent is weg en die hebt gewoon vier maanden... En, ik weet dat er toen een strandtent eigenaar was... en die ging dan altijd naar India. Dan ging hij gewoon vier maanden ging hij daar leven. En dan denk je... Ja, hij zegt... Nou, het kost nog geen vijf euro per dag. Ja, ik weet het. Ja, heerlijk. Die, die verhalen bereiken mij ook steeds meer. Je en dan moet denk daar ik ook te... steeds vaker... Oh! Ja, nee, nou, wat dacht je van onze eigen mo? Uh, Zo zijn we terug, onze jongens vanuit uh, Turkije. Drie jongens. Ja, drie uh, jonge, wilde mannen. Jongens, jonge mannen. jongens. Oh, oh. zo gewild ook. Maar ja, uh, uh, die, die hadden ook van: nou, je kan daar bijvoorbeeld een half jaar gewoon gaan werken. Zo, Modi was al uh, lid geworden van het, uh, van het team. Uh, om, de, om de boel een beetje te animeren. Oké. Oh, nou, okay. nou uh, we, tijd voor Jolan. Jolan, de keuze. Ja. En. Uh, Sade. Nou ja. Sade. Ja. Wat gaan we draaien? Nummer 13. Nummer 13. Ik hoorde hem gisteravond even voor te luisteren. Maar alleen de letters zijn zo klein. Ik kan. Kijk maar even of u de titel uit het nummer zelf kan halen. Nou, dat gaan we dan even is doen. Het is gewoon even een lekker sfeer van het nummer. Louchen gaan we even. Grab your girl and hit the floor. Oh, ik weet niet of je op kan dansen, maar... Ja, zachtjes, lekker, zachtjes. zo. Dichter tegen elkaar aan. Mmm, de zaterdagochtend. Ik heb je wel gedoucht, hè. Ja. Oh, je moet die tanden nog poetsen. Ja, ik weet het, hè. Met die koffie hier krijg je helemaal zo'n rare smaak. Ja. angel at the sky. Van de keuze deze week, even helemaal op de grond liggend hoor. Ja, dat is wel even heel gezellig, Wilkom. Gave me the kiss of life, echt. Ja. Beter dan een kiss of fire, toch? Nou, ik heb liever een, een kiss of fire, denk ik. Kiss of life. Ik word hier altijd een beetje tegen... Denk... Ja, ja. Ja. Nou ja, ik, ik zorg er voor een klein rustmoment in, in, in, in het programma. BAM! Sorry. Ja. <laughs> je leeft je wel helemaal uit vandaag, denk ik. Ja. Uh -oh. Nou, als we het toch een beetje hebben over, ja, het is toch een beetje depressieve muziek waar je dan een beetje steun aan vindt, zeg ik, met de, dit soort, uh, deze klank van Sade. Uh, vandaag in de kletskant, nee, in de AD te lezen, een heel stuk over, ja, de zelfmoord van Anthony Kameling We hebben het eerst uur we erover gehad, dat het iets triest is, dat, ja, dat het een goed voorbeeld is van, uh, dat het niets te maken heeft met dingen om je heen, maar er gewoon echt iets in je hoofd is. Uh, nu staat er een onderzoek in dat depressieve pubers maken hun beste vrienden ook somber. Uit onderzoek van het Rabat Universiteit van Nijmegen blijkt dat tieners elkaar met negatieve gevoelens kunnen beïnvloeden... Dat zie je al met die stomme broeken die ze halverwege kon dragen. Bijvoorbeeld. Ze doen het helemaal. Maar goed, nu hebben ze dus een aantal mensen onderzocht. De tieners tussen de 12 en 16 jaar, die hebben een vragenlijst volgens gelegd gekregen. En daar moesten ze aangeven hoe vaak ze in een week zich down voelden. En ze gingen ook met hun vrienden ook praten. En ze bleken dus heel vaak dat ze elkaar een beetje aanstaken. En dat ze. Ja, soms waren het echte maatjes, en die, die praten heel diep over het leven. En dan werden ze ook zonder. Zo. Nou, hoe diep praten ze nou? Hé. Hey. Ja. Nou. Ja, ik weet het niet. Maar hoor, ik weet vrienden. zelf, toen ik puber was, had ik een vriendin. Ja. En dan zeiden ze van... Uh we waren in de Oh, ik zeg, wat een leuke blouse. Ja, hè? Zegt ze. Ik zeg, nou, hoewel, ik vind me eigenlijk toch niet zo leuk. Nee, hè? Dan had ik zo oh, van... lekker snel. <laughs> dan had ik ook zo van, hoe bedoel je eigen mening? Weet je wel, zo. Oh, lekker Maar ik ben nog steeds vriend met hoor. Maar als puber ben je gewoon heel... Uh, je wil heel erg in de groep horen. Dus als ze inderdaad de, de groep leiden, misschien helemaal down Dan gaan ze misschien zich allemaal down gedragen. Maar ja, zo krijg je misschien wel die enge excessen... Hè? Wat je vroeger had, hè? Met die uh, in Amerika, dat zo'n hele secte op een gegeven moment... Ja, oké, okay, ja. Uh... Yeah. Oh, ja, ja, ik, ik, ik, ik, word, ja ik, heb, ik sta altijd een beetje buiten de groep in mijn familie. Dat heb ik dat, bij mij ingebakken gekregen of zoiets. Dan zie ik iedereen op zo'n attractiepark in een vliesjack rondlopen. Dus zo'n zo een vliesjak. Oh ja. maar ik ik altijd is. zo triest van. Zo'n hele groep, weet je, zo'n vliesjak. Ja, maar dan kunnen ze ze wel makkelijk eruit halen. Hè? Want nou, dat is wel heel makkelijk. Echt een triest gevoel krijg ik daarbij. Bij de bij padvinerij ook was het zo. Ze hadden allemaal een donkergroen vest. Uh, ja, dat vind vest, ik ook En dan ja. wel het embleem van, uh, van, de, van, uh, van die club. Ja. Alleen op, op, op, op het hart hoogte. Maar, maar het is wel ideaal dat je elkaar altijd wel uh, in de gaten kan houden. Dat vind ja. ik wel prettig. Ja, ik weet het niet. Dan zou maar ik ja. er net even weer iets anders aan taggen. Maar ja, dan ben je helemaal naar de Eveling geweest. Dan ben je niet eens in Vater Morgana geweest. Nee, Ik vind het echt nee. wel uh, zonde hoor. Dan had je, had je net nu, uh, gewoon naar Sprookjes Wonderland kunnen nou, gaan jou, in Inkhuizen. Ik had gewoon leuk mensen contact met mensen om me heen. En ik had het meeste respect voor die artiesten die daar optraden. Toevallig ken ik een van die... Uh, ik er ook nog. Die is regelmatig in reclamespots te zien. Oh. Hij heeft altijd een grappige rol, heeft hij altijd wel. En die heeft daar echt vanaf ochtends. Ik was daar om half elf. Toen speelde hij al. En s'avonds. Nou, het was volgens mij half zes dat ze stopte. Ja, ja. maar ja, Annabel je... heb ik zes keer voorbij horen gaan. Annabel, ik word niks zonder jou, Annabel. Nou, maar ik vind het echt, echt vreed man. Echt dat je dat zo lang volhoudt. Ja, maar denk je dan van die, van die kinderen die wonen daar in de buurt? En die hebben zo, ja, ze, ze mogen altijd park en ze werken daar. Ja. Yeah die staan de hele dag mensen in en uit die boten te helpen bij uh, Vater Morgana. En die hoort de hele dag... Ja, nee, ze wisselen wel, hoor. Je het hoort so dat little little hetzelfde muziekje, hoor je. Maar dat tu, tu, tu, tu, tu, tu. En ook uh, bijvoorbeeld in het carnavalland hoor je da, dat... Dat hoor je de hele tijd. En als je dat de hele dag hoort... Whole time. Whole time. Ja, maar ja, ze wisselen, hoor. Ja, ja, ja, ze staan niet de hele dag op hetzelfde plekje. Ze wisselen. Volgens mij niet, hoor. Maar misschien dat je op een gegeven moment zegt... dat je in kan schrijven voor de volgende attractie of zo. Maar ik vind het wel grappig als je uiteindelijk het park afloopt. En je gaat dan nog even zitten en dan hoor je dus die hele triomfantelijke muziek. Hè. Het is net als je zegt, maar ik ben natuurlijk bijna in geweest. Dus ik was geen onderdeel weer van de groep. Ik stond er weer buiten. Maar heel veel mensen die wel overal in zijn geweest, die komen daar voorbij. Die horen die muziek. En die denken van, dit is de aftiteling van mijn speelfilm waar ik in de heb <laughs> gespeeld. Het was één belevenis. Ja. Ik ga naar huis. Ja, maar dat doen ze met uh, di uh, weet het, uh, Disney net zo goed. Ja, doen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind toch de Efteling leuker ja Disney is een veel, veel kleiner disney Parijs. Maar ik, ik heb niet, wel zo het... van... ik wil wel ooit, als ik in Amerika ben... dan wil ik wel een keertje daar eens kijken... of het nou dat wel meer, uh, meer leuk is. Want ik vind het in Frankrijk... alles staat gewoon in het Frans. Er staat gewoon niks in het Engels. Ach, die Fransen blijven ook altijd weer dwars. En mensen. Ja, walgelijk. Goed, ja. Ja. Uh, ik ben in een attractiepark geweest... en ik moet zeggen... Anthony, ja, ik weet niet of je het ook ooit <lacht> geweest bent. Ik kan me helemaal voorstellen. <lacht> Nee hoor, we hebben het eerst in lopen gehad. We hebben... Ik kan maar iets inleven bij Anthony Kameling. Dat je geeft met geen contact meer met je buitenwereld. hebt, niets helpt. Kan je beter dingen bij jezelf? Is klaar. In plaats van andere mensen op last zijn. En jezelf voor te slepen. Nee, ja, je zit mij mijn kut Nou, waar is die pil? De muziek op de zaterdagmorgen moet kunnen ook. Vals heette de band. Vals, ja. Fouten. Fout. Vals. Oh. En Miami. Miami. goed. Uh, Toebak leeft op de radio. Het loopt alweer tegen tien uur. En uh, ik hoop niet dat ik mensen schok met al die uitspraak over zelfmoord. Natuurlijk moet je niet zomaar een keer het leven, van jezelf van het leven beroven. En er zijn speciale hulp hulplijnen die je kunt raken. Ja, winnen. precies. Bedoel, daar moet daar eigenlijk geen grap over maken. Maar ik, ja, ik kan me er soms wel echt iets bij voorstellen dat het gewoon afgelopen moet zijn. Dat je denkt van nou man, ik heb echt alles geprobeerd. Iedereen heeft van die goede raden en zo. Dat je denkt van pff, eigenlijk niemand sluit aan bij mij. Nee, maar dan is het gewoon tijd om je hoofd vrij te maken. En net zoals het leuke meisje die, Laura Dekker, om gewoon een wereldreis te maken per zeilboot. Hoe ja. vind je die? Dan ben je er wel helemaal uit. Ja, maar voor mij moet je er juist niet uit zijn. Je moet op een of andere manier contact krijgen met de mensen om je heen. En als dat niet meer lukt. En als je dan je gaat afzonden, dan raak je steeds verder weg. Ja, maar mij. dan moet je volgens mij ook echt zorgen dat je ergens bent waar, waar het, het klimaat lekker is. Waar natuur mooi is. En waar je denkt van, nou, ik heb nog reden voor het bestaan. Want ik moet genieten van deze aarde. Ja, ja, ja, dat vind ik wel. Ja, ja je hebt dat even, wel. Even, even je, uit je omgeving weg... Waardoor je gewoon denkt van waar ben ik nou, zo, waar, waarom maak ik me nou zo druk? Want dat is het vaak. Je yeah. zit soms van die futiliteit. Ja? En dan denk je van nou als je dan ergens bent, gewoon weg. En dat je alles ook even achter je kan laten. En dat het gewoon even lekker is. Dat, uh, gewoon uh, een maand of zo. Of, uh... Nou, ik moet zeggen. Yeah? Je had het boek laatst, hè, wat nu verfilmd wordt van Eten bidden en Midden. Met, uh, met die uh, Elizabeth Gilbert, daar ben ik vorige week geweest. Het boek was gewoon leuk, maar die is gewoon een jaar weg geweest. Ja, okay. En waardoor je helemaal uh, anders tegen het leven aan gaat kijken. En uh, je, laat, je laat los al die, die minkukelige betrekkingen hier en moe, daar. Ik word moe bij de gedachte dat je een jaar lang weg moet. Nou, weg moet. Nou, weg. Nee. Ja, dat, is toch, dat wordt dan weer moeten hoor, dat. Nou, ik, ik, ik, ik, ik hoe lang zou... moet ik nog? Weg? Ja, ja jij moet wegwezen nu. Ja. Nou, ik zou jou eigenlijk in, in een ontwikkelingsland neerzetten. En dat je daar de mensen gaat leren hoe ze om, om moeten gaan met... Uh... Oh, maar dat is ook weer een vluchtgedrag. Ja, maar ik ben wel even uit je omgeving weg. Hè. Dat is belangrijk. Nou, daarna word je weer terug op jezelf geworpen. <glock> nou, nee, het is moeilijk hoor, dit. <gurgst> ja, ja. ja, precies. Ik ja, ben zeg maar even de patiënt. En jij komt met, met goede adv adviezen. Ja, weer zo nee, iemand. Niks, niks sluit aan. Nee hoor, dit gaat niet werken. Nee, oké, okay, oké. Okay. Nee, dit is ijzerlijk moeilijk iets gewoon. Ik denk ja. dat soms medicatie gewoon, daar ontkom je volgens mij niet aan. Een kleine periode in je leven gewoon. Dat je toch even een klein, een klein beetje een, een lage dosering nodig hebt. Oké, okay, nou. Ja, ik weet. Daar ik ga, ik ga met Laura af. mee. Want Laura ja. die, is, uh, die, die zit nu ergens in een, uh, een geheime haven. Ja. En zij vervolgt begin november haar grote wereldreis. En dan gaat ze vanaf de Canarische eilanden... waar ze nu al een maand wie verkeert. Dus daar zit ze, naar de Kaapverdische eilanden. En ze, ze wil zo graag uh, zorgen dat zij de jongste is... En uh, er was iemand in Australië. Je moet opschieten als een maand ergens Watson, ja, Blijf hangen. Dat kost allemaal tijd. Ja. Jessica Watson had uh, haar soloreis een paar dagen voor haar 17e verjaardag afgerond. En Laura Dekker wordt dus 17 op 20 september 2012. Dus ik neem aan dat ze in september 2012 voor de verjaardag uh, wil aangaan komen. Maar ze heeft weinig van zich laten horen. Maar ze schijnt wel in de wereld eruit door geweest te zijn. En uh, ondertussen worden allemaal camera's op haar boot De Guppy geïnstalleerd. En die moeten dus echt... Voor veel geld moeten al die beelden verkocht gaan worden. Maar ze schijnt voor de wereld door... ...geen geld te hebben ontvangen of betaald gekregen. Ja, logisch. Ja, ja. Jezus, dat klinkt een commerciële activiteit dit. Ja, maar een ja. maand lang ergens blijven... Ik heb er met de wereldreis zoiets, ...want dan ben je echt van de buitenwereld afgesneden. Je, je ergens midden op zee... En, ja, maar ik ben maar, erg benieuwd of ze is nou. echt iets de, anders dit hoor. live in de wereld waardoor het was. Want ik kan me voorstellen, als je nou zes weken daar moet wachten. Dan ga je gewoon even met de vlug. Het kost niks tegenwoordig. Dan ga je even lekker naar huis. Dan ga je lekker daar even zes weken ja. relaxen. Wat doe je hier? Ja, ik ben veel vereis bezig. Maar ik, ik had even, even een meme. Een, een, een, ik Jij ja, moet even wachten tot de orkaan over zijn. En dan ga ik weer. verder Ik had even een dip dus, uh, Ik ga nu even naar school hier. Ja. Ze schijnt braaf de huiswerk te maken. Oh, dat is wel goed op de hoor. Dus, uh, dat is helemaal mooi. Het, het, het, dit komt niet in de buurt van wat ik van een wereldreis verwacht, hoor, dit. Nee, echt niet. Het moet afzien moet het zijn op olifanten door de, door de jungle en zo. Wacht, dan moet je het begin van deze padels horen. Ik hoor, het valt me nu in één keer op. Draai weer de police. Oh ja. Draai weer, nee. Notion 99. Notion 99. Liedjes, die hebben er al toch al een aantal jaren aan de weg, sinds 2004. Maar het lukt niet echt, de porties. Niet de verwarrende pixies, want dat is een ontoegankelijke rotmuziek. muziek. Nou. Dit is toch lekker uh, zoetsappige muziek, doet een beetje denken aan uh, Lennon en McCartney... Uh... Uh, uh, uh, uh, uh, producties. Maar dit heet dus Notion 99. En jawel, het begin lijkt op de police. Ja, ik weet nog op... een andere waar je op lijkt. Ik ga hem zoeken. Je gaat hem zoeken? En hoe keuze je landenkeuze volgende week? Wij zijn erg nieuwsgierig. En dit is de tijd zijn dat we. Hallo? Dat, dat, we, dat we gaan afsluiten. We gaan straks schakelen naar Hotel Hoogland. Waar het volgende radioprogramma vandaan komt. En de lijnen zijn alweer oké okay, bevonden. Jawel hoor. Maar dus... doe alsjeblieft die herrie uit. Wel hè? Ik word je helemaal gek van zeg maar misschien moeten ze dit gebruiken in de Taiwanese-stad Kaohsiung. Want daar uh, hebben ze heel veel last van apen. En uh, ze hebben al advertenties gezet voor mensen van wie wil de verjaardag worden. Ja. Die moeten ook tevens mensen aanspreken om geen apen te voeren. Is dat, oh, daar zijn een ja. ja, Want daardoor gaan de dieren abnormaal verdrag vertonen. En ze gaan de voeding echt van mensen afpakken en huizen binnendringen. Een nieuw beroep is toegevoegd aan een lijst van banen. Waarmee het stadbestuur ook de werkloos, werkloosheid wil bestrijden. En ze kunnen dus maar liefst 17.600 Taiwanese dollars per maand verdienen. En dat is toch ruim 350 euro. Ik denk dat, het, dat je daar wel behoorlijk goed van kan komen. Het is wel leuk om te zien. Ik heb er wel eens beelden van gezien op YouTube of zoiets. Dan, dan, dan rijden ze met die auto daar over zo'n weggetje. Volgens mij is het ook bij, bij de zee of zo. Waar die apen allemaal rondlopen. En die klimmen naar boven op je auto, weet je wel. Ja. En die apen zeggen zo brutaal gewoon. Als ze met een picknickmand zien in die wagen. Dan trekken ze de deur gewoon open. Dan lopen ze die wagen binnen en dan is het net of er een wervelwind door die auto heen gaat. Je oh ziet van God. alles ja. door die auto heen en weer vliegen. En uiteindelijk stapt hij uit die wagen. Vaak met een banaan natuurlijk in ze. Dat is alles. Met een banaan. En de rest is allemaal uh, omver weg weg gegooid. is dat. niet interessant. En een banaan ja. haalt hij eruit. Ze zijn nog onderontwikkelde apen. Maar goed, ze kunnen wel eens een deur openmaken. Dat ja, dat is wel knap hè. Dat is wel knap. Ja. Nou, een beetje af natuurlijk uh, voor dat soort dingen alweer Nou goed, uh, straks wel misschien met Goedemorgen Zandvoort. Ja, en tot de volgende week, maar weer dan. Wij gaan weer uh, een week op de bank liggen, in feutenshouding. Ja, we moeten goed nadenken hoe we het aan gaan pakken weer volgende week. Ik denk dat ik volgende week echt heel iets anders ga doen. Op een andere manier. Of zal het toch uiteindelijk toch weer op hetzelfde neerkomen? Ik ben bang van wel. Echt, He, het siterdies, zeg. Nou, Bibio Jealous of the Roses. Prettig weekend, hoi. Hoi. Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Honor Dijf Nederwit met het NOS-journaal. De reddingsoperaties voor de 33 Chileense mijnwerkers nadat zijn ontknoping. Dat heeft de Chileense minister van Mijnbouw gezegd.